Het weer enkele regen en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later opklaringen in het westen en zon. In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Maar van de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. ZFM FM. 24 uur per dag. Heet het zomaar, En het is. Met nu. ZFM in de avond. One. If I Why? ja dames en heren hallo ja, <laughs> ja ik denk ik druk maar weer op het knopje want hoe uh, oh, moet, oh, moet ik dat doen oh, Ja, mijn excuses ik zei het toch hier. ik hoor alleen niks Hè? Ah, nou ja. ik hoor hem wel hoor ik hoor ja. hem wel ja Oké okay, dan ja dier ja. van de week dier van de week de jou hallo ja, ja de de God, <laughs> sorry ik wat zit hij zit even de spanning aan het opbouwen ah, ja. hij zit op een het is andere plek dwd <laughs> D D D D of de dier D V W W D D V D W D D V D W dier van de week D V W dus het is de dier van de week dus D D V dat wordt een dat wordt een heistje dier van de week is het D V D W ja D V D Wacht even, ik zet hem even als hashtag op de knockout dvdw hashtag knockout dv hashtag dvdw nee de dier je de dier van de week of het dier de dier van de week gewoon dier van de week de week. dvdw dvdw mag hoeft niet want dan ik ja ik zet hem er nu op voor de lettende luisteraar oh. oh, hallo <laughs> Hoe heet het? Uh, het is deze week de... Rappapa Rappapa, rappapa Rappapa We zullen hem even opzoeken Ja, de Axolot AXO Axoloto, De Mexicaanse wandelvis. Oh <laughs> <laughs> <laughs> Dit is een beetje een stripfiguur lijkt wel Ik zou even zeggen wat erbij staat nou, zeg even wat erbij staat. Dat. Staat er, dat uh, je... Axolotl. Is in het Latijns betekent dat ambulaire wandelen. Uh -huh. Nou, dat zegt me niet veel, maar. Is mits volledig ontwikkeld. En, ja, nu heb ik het over dieren. Oh, toch wel? De Mexicaanse wandelvis is mits volledig ontwikkeld. Een landbewonende. Mol salamander. Als, uh, alleen als hij helemaal vergroeid is. Ja. Dus hij. Is als kind, zeg maar, in het water? Ik denk het wel. Oké, okay dan. Het is wel heel afval. Ja. Het is een amfibie. Maar, maar de wildste exemplaren blijven aqualiet. Aquatiel. Aqu dus aqu die aqu blijven in het water. Oké. Okay. De naam Axolot komt uit het Azteekse. Anulot. Ja. <laughs> Kun kan je het terugvinden op uh, Wikipedia. In het Spaans heet het Ayolotte. De Axolot. Wordt op dit moment door de CITES als een bedreigde diersoort beschouwd. Eind augustus 2009 waren er naar schatting niet meer dan 1200 exemplaren. In de wereld. Ja. Dat is uh, weinig. Ja. Zal ik even... is het stil? Ik. Ja. Wacht even, volgens mij. Ja. Ik zal even... Ja, dat komt u weer. Ik zal even het uiterlijk beschrijven, want dat staat er ook bij. Een volgroeide axolot is 18 tot 24... Oh, dat... Een volgroeide axolot is rond de 18 tot 24 maanden. Oh? Heeft een lengte die varieert van de 150 tot 450 mm. Hoewel een grootte rond 230 mm het meest voorkomen, voorkomend is. En zelden groter wordt dan 300 mm. Waarom zetten ze dan 450 millimeter neer. Nou, dat kan. Het is gewoon ja, maximaal. Ja, okay. taal. Ja, oké. Ze hebben ze gemeten van 450 ja, mm. Ja, en gemiddeld oh, okay. zijn ze 300. Oh, uh, voor uh, de mensen die de taal niet machtig zijn, dat is... Uh, <laughs> <laughs> is nou, dat is wel een heel moeilijke taal. En, schik er nog maar eentje in, want... Uh, <laughs> <laughs> <laughs> is, hier ook. Het is... is hoeveel, een hoeveel centimeter is dat? Heel goed. 4,5 uh, centimeter. 45. 45 centimeter. Ja, als het 450 mm is, oh, moet je 0 nul weghalen. <laughs> hey, moet, okay. je, moet je nul weghalen? Voor ja, oké. Okay. 45 centimeter. En 4,5 centimeter. Halve... Dat is heel slecht hoor. Uh, ja, ze hebben een, een varenvormige kieuwen die niet bedekt zijn. Zoals kieuwen van een vis en een jonge kikkervisje. Aha. Hm. Axolottes ademen door de huid en hebben ook longen. Nou, wat je zegt. De kleuren variëren van albino tot wit. Of wit. via grijs en bruin tot zwart. Wilde axialots zijn zelden wit. Maar de mutaties. Nou, de muta mutante witte vormen. He, ja, met donkere ogen. Okay. <laughs> wat een kuttekst weer. Wat een ja, kuttekst. Dat is altijd op. Uh, ik nou, nou, en het ligt niet aan jou erop. Het uh, ligt gewoon aan die tekst. Ik ben ja, nou al klaar met die tekst. Het is echt iets voor jou. Ja, jij kan lekker zo snel... Ja, dat we, is jou, dit oh is jouw nee. ding, hè? Ja, ja maar nu, nu niet meer. Ja. Okay. Want wij zijn voor plek gewisseld. Uh, dus uh, hey, we zijn dus vandaar. Ja. Hij staat er geloof ik op... op onder het hashtagje dvdw. En het uh, oh ja, uh, hashtag knockout event. Nou, super. En uh, ik denk dat ik er een pagina van moet maken, eigenlijk. Op de site. Dat vind ik ook, ja, uh, eigenlijk. Ja. Voor en elke week Netjes de la De Topperr Dan kan iedereen het gewoon nog even nakijken hè? Ja maar dat kennen ze toch dat wel Dat kennen ze nu ja. ook Maar makkelijker Maar ja, makkelijker Gewoon echt zeg dat zeg op dan. één opzicht oh, oh, oh. Hallo, mag ik me drinken? Ja dat mag Alsjeblieft dus. Langs die laptop Hij ligt hier ook hoor Maar dat maakt niet we, uit Ligt we, daar ook eentje Is die ook voor mij? Wie was het die? nou? De Mexicaanse De Mexicaanse wandelvis De Mexicaanse wandelvis Ja De Mexicaanse wandelvis wij gaan denk ik uh, luisteren naar, <laughs> naar Naar een we maar mee, zelf willen gaan Want het wordt dus stil Wij hebben zo ik voor jou nog de Kevin top 5 hierna volgens klopt. mij Ja of? om half Dus en dat om... wordt denk ik iets laat. We zullen het gewoon uitstellen tot kwart voor want dan, uh, Nee Ja maar anders kunnen anders... we nog maar twee liedjes draaien Meer. Kijk nou Het is nu bijna half Maar we zien wel Want we hebben nog een open stuk rond kwart voor Ja dat klopt En dat gaan we leuk opvullen Ja we weten alleen nog niet hoe maar dat komt goed. Maar dat komt goed, dat komt goed. Goed jongen. Goed. Misschien gaan we een beetje het weekend doornemen wat er te doen is in de steden Oh, dat kan ook. Maar we gaan eerst luisteren naar Clocks en Catch Your Fall. Oh, dat is een lekker nummertje. ZFM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en Zommerhits. Ja, ja. Maak je niet druk. We zijn even over halve en het is tijd voor Kevin's top 5. Oh. oh. oh. Zie je wel, psycho. Bij Komt deze. goed. Alles komt goed bij ons. So Sten, jij moet zo direct de nummer 1 tweeten. Ja. Bij oh, ja. deze. Ik ga, je moet even op de laptop eventjes natuurlijk de trommel uh, ruffle. Ja, ja, die ruffle. heb ik. Ja, Ja, hey. zometeen pas, jongen. Bij hey. nummer 1. Uit, zo. Loop het nou niet. Wacht even, ik zit even te kijken. Want welke is het nou, die trommel? Trommelroffel staat erbij. Maar dat, mag, dat is Nee, dat is drums of zo, weet ik veel. Die, ja, oké. Okay, ah, jij hebt hem. Oké. Okay. Ah. Maar goed, dames en heren, Kevin stop 5. Met op. Nummer 5. <laughs> Wie heb jij op nummer 5? Ja, Joost. Ik? <laughs> ja. Nummer 5. Ik, ik vind nummer 5 toch wel... Ik uh, weet het niet. We hebben niet echt een top 5. We hebben meer gewoon restaurantjes uitgezocht. Nee. Ik, ik denk zelf het, het geveltje. Ja. Maar kan Restaurant, wel. Restaurant Het Geveltje of nummer 5. Tweet. Tweet. 5. <laughs> Heel goed. Mocht je het er niet mee eens zijn met de huidige top 5, bel ons op 5730393. Ik herhaal 5730393. Is dat hem echt? Ja, dat is hem echt. Yes. <laughs> Serieus waar. Dus mocht je het er niet mee eens zijn, 5730393. Welke? Okay. 5730393. Hashtag je kennis oh, 5. Ad <laughs> ja. Knockout FM, hè? Ad. Ja, ja. Hey, Ad. Uh, mocht je en... Ad heten en ons willen bellen, 5730393. Je <laughs> hier <Genieën> niet, <laughs> jij bent heel erg welkom. <laughs> Oké, okay, nummer 4. <laughs> Oké, okay, nou, wie zal we eens op nummer 4 plaatsen? Nee, ik vind. Wat doe je nou? Nummer 4. Uh, we beginnen gewoon weer opnieuw. Zet oh hem maar. De haven van Zandvoort. De haven van Zandvoort. Waar zit die ook weer? Op het strand. Die vaste. Oh, staat die? Nummer. Nummer. 10 of zo, 9. Nee, nummer 3 zitten we. Nee. Oh, strand en nummer. <laughs> nee, nummer 10 is gewoon. Is nummer 10. Oh ja, 9, dan is 9, ja, ja, ja. En uh, nummer. Nog drie. 3 drie zijn we. 3. Ja. ik vind dat wel wat voor de. Voor de. Voor de. Lachende zenuwen. over. <laughs> Dat is echt een goed restaurant. Ik heb er nog nooit gegeten. Ik heb daar gisteren, gisteren op gegeten. En dat was, was jij daar ook goed? Uh, nou, hij, er ook Hij was er niet. Was hij, er. hij moest weer naar zijn nest. <laughs> He, als werd mama boos. Maar dat is echt een goed restaurant. De? Lachende zeerover. Lachende zero. Dat mogen ik even vertellen. De lachende zero. <laughs> ik had het misschien iets zachter moeten zeggen. <laughs> Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay, nummer. Buh. Heb je? Klik je die nu ook aan? <laughs> nummer 3. Twee die is. Twee. Oh, nummer 2. Chocol. De Albertos. Ja. Oh, dat is ook goede. Albert. Oh, Hoog niveau. Kan, heel ik duur. Trouw, ik kan trouwens niet wachten op culinair antwoord. Weet je dat? Ik ook niet. Maar die wordt, uh, hem die hem wordt gevierd op uh, 24, 25, 26 juni op oh, het gasthuisplein hier voor de deur. Ja, gezellig. Toch, een, een, beetje, toch een beetje een kleine promotie, want ik hoop dat ik er zelf ook sta. Ja. Ik ja, moet wel vrij ook. zijn van mijn werk, natuurlijk. Ja. Maar uh, we hebben een leuk minuutje hoor mijn ja, vader. Het, ja, uh, ja, ja, ja, je mag ja. er nog niks over zeggen Het nee, is allemaal beroepsgeheim Het is wel allemaal bekend, maar nou, ik, uh, ik zeg <laughs> helemaal niks oh, Ik bekend, zou dus zeggen, we hebben heerlijke gambas hey. ja, Ik hou niet van vis of zo, Dus oh. dat is dan weer baal Gamba, Gamba, hey, we dan het anders? Ga, Gambas moet je wel even proeven we we nee, Oké, okay, voor de vleesliefhebbers Heerlijk van de barbecue Een steak Heerlijke steak Maar nummer 1 Weet je het al een beetje ik, ja, ik weet het niet Nummer 1 Jij mag het zeggen, Robby Moet ik het zeggen? Ja uh... <laughs> <laughs> Nummer 1 Als ik toch ga voor uh, Gemeente Zandvoort, hè? Gemeente Zandvoort? Nou, ja, ja. daar valt Overveen niet onder Nee, nee dat klopt, helaas Bloemen wel ook niet Haarlem ook niet uh, Nummer 1 van Zandvoort in het centrum Dat is moeilijk om te zeggen, hè? Ja. Oh, als, als we niet het centrum hadden gedaan, had ik gezegd die Indonesiëren op de Zandvoortsalaan, hè? Nee. Is dat niet geme is dat, dat is toch gemeente Zandvoort? Toch Bentveld. Bentveld is gemeente Zandvoort. Dan mag, ja, je Dan doet mag het centrum, wel. hè? Ja. Huh? Het centrum, gewoon in oh, Zandvoort. Centrum. Oh, centrum. Dan, uh, ik uh, vind het moeilijk. Heb jij, uh, Echt, jij toch? luisteraar. Heb jij een idee? Tigo, heb jij een idee? <laughs> Tigo, breng je inbrengen. Jij hebt er zoveel zin in. Jij, had het, jij zag, zag het wel zitten, niet op 5, Maar heb jij een idee wat een nummer 1 is? En nou, als je het weet, tweet het dan. Ja, of bel ons op 5730393. Of inderdaad, twitter ons. En dan komen we daar om kwart voor of om tien voor ongeveer. We, weer Wij op zullen je zo breed. Uh, dan ga ik weer ga je weer. Dan ga ik weer. Wij nee, zullen we je zo direct de nummer 1 laten horen. Ja. Houd het even spannend. Ja. Naar Absoluut. dit nummertje. Van? Ook nummertje? Van Crystal. Een, een nummertje oh, door. Crystal, ja, ja, ja. Bottles. Het ritme van These broken Dat Nummer 32, nummer Jezus. We zijn bij de nummer 1, niet bij de nummer 32. Dat klopt niet allemaal. Jezus, Jezus. Dat ging wel hoor. Uh, <laughs> wat is nou weer nummer 32, wat zit je nou weer te doen dan allemaal? Dat of niet dan? Hé? Hey? Knap. Nummer 1, nummer 1. Ja, dat is hem wel. Maar hij klinkt een beetje ver weg. Ik hoor hem niet. Nou, ik hoor hij heel klinkt heel ver weg. Wacht even hoor. Ik, ik klop net ook op. heel ver. Hé, hey, hé, hey. hoe haal ik hem hier weg van de, deze box? hoe haal je wat weg? Wat loop je net? Je, ja, je moet het daarin goeie... doen toen. even <laughs> <laughs> wacht, ja, probeer je eens. Ja, ja. ja. Ah, wat is <laughs> <laughs> Moeten we nog even een filler erbij doen of uh, laten we het wel zo gezellig? Hey Ah, kijk, hij moet er wel ietsje... Oh, wacht, laat maar. Ja, oké. Goed. Love is in the air. En we zijn op zoek naar de... Zijn op zoek naar de... De... Nummer 1! Ja! Het duurde even. Hij staat op herhalen. Nummer 1! Doe ik zelf. Ja, oké. Maar, oké. Nummer 1! Nee, trommelroffel. Nummer 1! <laughs> <laughs> nummer, nummer, nummer 1! Nummer 1! Ja. Nummer, 1. <laughs> nummer 1 is. Ik zou voor uh, Lauwen Hardy gaan, maar dat is geen restaurant meer. Nee, jammer. Nautiek, dat is Tigo's nummer 1. Maar is niet in het centrum. Hij <laughs> ja, is, is niet in het centrum. Jammer. in het centrum. Jammer. Sorry, Tigo zou wel gewoon. Kant is geen nummer 1. Nee. nee. Sorry, Pete. is geen nummer 1. Kant. Kant is no number 1. No, I'm sorry. Is dat goed? Maar, maar uh, ik, ik ken nog wel één restaurantje in het centrum. Vertel. Vertel. Molly Co. Molly Co. Co. Ik vind het wel een nummer 1, want het, het blijft toch een leuk restaurantje. Ja, maar te gaan. Het, het. Ja, absoluut. Zit er ook een tijdje? Zit, ja. Ja, het is gewoon een een lekker tijdje. een solide bedrijf. Echt. Absoluut. Dus dat was. Nee. Absoluut. Kijk. <lacht> Kijk. Uh, oh yeah. Hoe heet het? Wij gaan nog eventjes lekker door. Wij zullen zo direct nog even een beetje doornemen van uh, wat we volgende week. Uh, hoe en wat. Ja. Daarom. En uh, ja, ik zal er even een lekkere nummertje bij zetten. ik zo, Oben Belgisch. jij dat is uh, ik had een leuke eigenlijk. Ja, ik had hem al neergezet trouwens, sorry. Had je hem al neergezet? Ja. Yeah. En had jullie hem nog gaan, niet op play gedrukt? Jullie gaan lekker luisteren naar de Far East Movement met Like a G6. Toch wel een, een beetje een klassieker geworden? Want je hoort hem niet meer vaak. Nee, dat is, nee, klopt. Dus wanneer, gaan... wanneer kwam hij uit? Like a G6? Oh, Drie terug. maanden terug? Nee, even langer. Vier, vijf, een half jaartje. Ja, ik weet het niet. Maar we gaan gewoon lekker luisteren, dus geniet er lekker van. En we gaan zo direct nog lekker een afsluitertje met jullie doen. Zo is dat. En wij nemen ook nog een afsluitertje, dus dat komt helemaal goed. <laughs> helemaal goed. <laughs> Oké, okay, dit is Like a G6 van Far East Movement. I'ma make it fit. Girl, I keep the gangsta. I've been bottles at the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 Even eventjes door uh, Bluff heen, dat is een heerlijke, zwoele nummer. Absoluut. Maar moet ook weer gedag zeggen natuurlijk, eh, jammer genoeg. Dank Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Stanley. Helaas wel. Nee. Stanley brengt altijd de kutnieuws. Ja. Ik moet weer, we moet hebben nog 15 seconden. <laughs> <laughs> nou, bij deze mensen een tot. hele fijne week. Ja, Dit tot. is weer een mooi begin geweest. Absoluut. Een slechte avond, maar een mooie dag. Een mooie en een mooie uitzending. Absoluut. En, uh,